Reus uitgedaagd. maar man, wat, wat zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden? Maar het fout gaat. Dankjewel Peter en Mieke. Goedemorgen. We worden in deze dagen gebombardeerd met verkiezingsleuzen. Wat me daarbij opvalt is dat het woord handen heel vaak gebruikt wordt. Vooral de handen aan het bed zijn populair. In de zorg hebben we meer handen aan het bed nodig. Zo klinkt het pars prototo, heet die stelvorm. En nu hoorde ik het ook in de discussie over het onderwijs. Er moeten meer handen op school komen. Dat vond ik dan weer raar. Meer handen in het onderwijs. Die metafoor vind ik in dit verband ongelukkig. Je kunt namelijk niet zeggen, we hebben meer handen in de klas nodig. Volgens mij volstaan de twee handen van de docent. En, ja, en de handen van de leerlingen. Ja, en dat lijkt me dan meer dan genoeg. Bovendien zijn handen om iets te doen. Maar in het onderwijs is vooral denkkracht vereist. Je hebt meer hoofden nodig, zou ik dan eerder zeggen. Maar ik hoor het al, meer hoofden in het onderwijs. Dat wordt dan ook geen succes. Dat wordt alweer gauw een waterhoofd. Niet meer dan één kapitein op het schip Immers. Ik zou zeggen, er zijn meer leerkrachten nodig. Dat is duidelijke taal. En dan pik je die handen gewoon ook meteen even mee. Welkom in de taalstaat. Het beste moet nog komen, riep de circusdirecteur, Maar men voelde zich genomen en stond al bij de deur. Het beste moet nog komen, dacht oude generaal. Maar een klokblauwe blauwe bonen met zijn laatst avondmaal. Het beste, het beste, het beste moet nog komen. Ik smeek je lieve vrienden, geef me alsjeblieft de tijd. Ik denk gewoon dat Disney blijft niet blijf geloven in je dromen. En weiger in te zien, ik ben iedereen al kwijt, het beste. Daan, nog mooier dan je dacht. Het beste moet nog komen, lag de rups in zijn kokom, toen velden ze wat bomen en lag hij op de grond. Het beste moet nog komen, dacht de spermatozoïd, maar helaas die chromosomen waren van een sodom. Er moet nog komen, ik smeek je, lieve vrienden. Geef me alsjeblieft de tijd. Ik denk gewoon dat Disney blijft geloven in je dromen en weiger in je Er kwam geen grote olifant met een lange snuit Wel viel de microfoon uit We zijn zo enthousiast over het nieuwe album van Jan Rot. Dat heet Magistraal. Het beste moet nog komen. is de openingslied. Teksten zijn van Jan zelf en de meeste muziek ook. Dit is de Taalstaat. Paardenkoper, communicatie-expert, heeft de achternaam die taalgeleerdheid uitstraalt. Straks leggen we uit hoe dat komt. Maar hij is hier om te praten over de campagnetaal van de gemeenteraadsverkiezingen. Straks komt de derde kandidaat aan het woord in onze zoektocht... naar de beste leraar Nederlands van Nederland en België. Haar naam is Karin Echten. En dit is een van haar leerlingen. Die heet Pien. Ze geeft namelijk op een hele prettige manier les. Ze is op een goede manier streng. Inwoner van de Digitaalstaat is Martin van der Meulen. Taaloket van onze taal met Rutger Kiezen. Brink, we zijn weer domweg gelukkig in de taalstaat, en Wende komt. Haar album is belangwekkend en heet Mens. De TNA van Hugo Klaus wordt besproken door René Appel. Maandag is het tien jaar geleden dat Klaus overleed. Er zijn vergeetwoorden, er is een week dicht. Het laatste taalnieuws. Elke beroepsgroep heeft zijn eigen taal, zo ook de burgemeesters. En uit deze beroepsgroep komt de winnaar van de Duidelijke Taalprijs 2018. Zo werd deze week bekend gemaakt door taalcentrum VU van de Vri eh, Vrije Universiteit. Eerdere winnaars zijn Jeroen Dijsselbloem, Weerman Marco Verhoef, advocaat Wim Anker en vorig jaar kwam daar Fidan Ekies bij. Rob Doeven, directeur van het taalcentrum VU, goedemorgen. Goedemorgen. Het gaat om de duidelijke taalprijs waarmee jullie dit jaar de burgemeesters willen aanmoedigen om duidelijke taal te gebruiken. Uh, vindt, ja. u, vindt u dat ze die aanmoediging nodig hebben? Uh, nee, wij vinden het heel belangrijk dat burgemeesters duidelijk spreken. En De duidelijke taalprijs is vooral een beloning voor iemand die het heel goed doet. Dus wij willen graag de duidelijkste burgemeester in het zonnetje zit. En daar kijken wij nu al naar uit. Ja, er zijn acht genomineerde burgemeesters. We hebben ze even ja. allemaal op een rijtje gezet. Nou, het zijn hele leuke dagen, maar ontspanning is niet goede woord. En dat zijn allemaal flarden van de waarheid. Ja, dat is schokkend uh, en onacceptabel. Sterke steden maken een sterk land. Een bestuurder moet lef tonen, die moet ook ballen hebben. Voor u staat een gelukkig man. Ik heb de dag niet in mijn hoofd, maar ik wist natuurlijk wel dat hij ging komen. Ik ben geen tovenaar en verricht geen Wonderen. Ja, leuk. Uh, noem dus wat burgemeesters. Ja, allemaal winnaars. Noemt dus wat burgemeesters die langskwamen. Uh, ik heb gehoord... Abu Talib, denk ik. Ja. Uh, er zat een uh, vrouwenstem bij. Dus dat moet Paulien Krikke geweest zijn. Den Haag. Ja. Uh, Hubert Bruls... Uh, dan Nijmegen. Uh, misschien heb ik Ahmed Marcouch ook wel gehoord. Ik denk dat dat de man was die zo blij was dat hij deze positie had. Ja, ja. Uh, allemaal wel burgemeesters in grote steden. Spreken die duidelijker taal dan burgemeesters van kleine gemeenten? Uh, dan, nee, het antwoord is uh, dat weet ik eigenlijk niet. Alleen uh, de duidelijke taalprijs wordt uh, toegekend op grond van een wetenschappelijk onderzoek. Waarbij taalwetenschappers onder leiding van een communicatiewetenschapper fragmenten onderzoeken van de burgemeesters. Dus wij zitten met de beperking die fragmenten moeten vindbaar zijn. En wat blijkt, grote steden meer fragmenten vindbaar, kleine steden minder fragmenten vindbaar. Ja, ja dat is duidelijk. En, en wie gaat bepalen wie de prijs verdient? Uh, de jury, die bestaat uit twee taalkundigen en een communicatiewetenschapper, uh, Dr. Camille. Uh, Beukenboom van de VU is uh, de voorzitter van de jury. En uh, die wijst de winnaar aan op grond van een analyse van de fragmenten. Dat verklaart ook waarom het nog zo lang duurt voordat wij de winnaar bekend kunnen maken. Ja. Er moet gewoon veel werk gedaan worden. Ja. Wanneer wordt de winnaar bekendgemaakt? In mei. In, in mei. Maar u weet nog niet op welke ja. dag in mei. Um, dat hangt er een beetje van af. Uh, wie gaat winnen? Want wij willen de winnaar beschikbaar hebben bij de uitreiking. Ah ja. Dat begrijp ik. Euh, nou goed, ik, ik wens u uh, veel wijsheid uh, bij, voor de jury. En wij zijn benieuwd Dank wie u. de duidelijke taalprijs gaat winnen. Dank u wel. Wij gaan er veel plezier aan hebben. Het kan verkeren, deze woorden van de dichter Bredero... heeft bijna iedereen wel eens over zijn lippen laten rollen... maar wat schreef de beroemde dichter uit de Gouden Eeuw verder? Heel veel, want al was hij pas 33 toen hij op 23 augustus 1618 overleed... hij liet een rijke verzameling liedjes, gedichten en toneelstukken na. Om zijn 400ste sterfdag te herdenken... worden er dit jaar allerlei activiteiten georganiseerd... en dat is gisteren, op Bredero's geboortedag... echt begonnen met de lancering van de website... Bredero's Bredero2018.nl. Goedemorgen, Lia van Gemert. Goedemorgen, Frits. U bent hoogleraar historische Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, directeur van het Amsterdam Center for the Study of the Golden Age, en bestuurslid van de stichting Bredero 2018. Zo is het toch helemaal correct, hè? Dat is helemaal correct. Ja, ja. Waarom verdient Bredero's werk het uh, om nog steeds te worden gelezen? Nou, omdat Bredero een, uh, een dichter is die je meeneemt uh, het leven in. Hij genoot intens van het leven. Je loopt met hem door Amsterdam heen. Je ziet allerlei kolorieke, vrolijke volkse tafreeltjes. Maar je ziet ook het, uh, het stadsleven, het harde stadsleven van de mislukte integratie, de armoede, bedrog. Uh, Bredero bracht het Amsterdam in beeld dat we eigenlijk vandaag ook nog steeds zien. Ja, is, is zijn werk actueel? Zijn werk is heel actueel. Die grote thema's van ons vandaag, hoe gaan wij om met de ander die uit andere landen komt. Uh, wie van ons is nou eigenlijk niet hypocriet? Wie van ons bedriegt geen andere mensen? Dat zijn de thema's die wij breder ook centraal staan. Ja, ja. en hij staat bekend natuurlijk omdat hij geestig was. Hè. Hij was een humorist. Een, een, een, een, hij was een, een ontzettend humorist. Een, een soort van een, van een cabaretier. Hij is een soort van cabaretier. Als je Claudia de Brey daarnaast zet nu... Ja? of precies de Kaandorp... Eh, dan kan je dat één eh, op één vergelijken. Jacobsen en Van Nes van Kooten en de Bie. Oh ja? dat, dat is precies allemaal erin. En nu, nu ja. dus een voorbeeld. Precies. Wat was bijvoorbeeld? Heeft u een humoristische frase van Bredero in zijn hoofd? Waar, waarom we nu nou, nog steeds kunnen zijn, lachen? Ja, er zijn er een hele hoop. Als je... Bijvoorbeeld, u gaat vandaag naar de markt en u ziet daar van alles en nog wat en die komt langs de, groen, de groentekraam. Ja. En daar staat dan de groentevrouw. Nou, dan begint het er al mee dat Bredro zegt, nou, daar staat de wortelteef in plaats van groentevrouw. En hij, die wortelteef die prijst haar waren aan, die zegt, welke wortelen wil je hebben, joh? Zeg het maar, ik heb ze allemaal. Dan begint er natuurlijk al iets mee te spelen van, hé, hey, wat zijn dit voor wortelen? Ja. En dan doet hij er nog een schepje bovenop, dan zegt hij de naam van de groentevrouw is trein dubbeldin van Bunschoten. En dat betekent trein twee keer erin uit de plaats waarin de mand geschoten wordt. En dus is ja. de hele zin, als jij mijn wortels komt eten, mag je mij twee keer erin om in mijn mandje te komen schieten. Ik begrijp het. Ja, buitengewoon geestig. Er werd enorm om gelachen. Hij was ook heel volks. De site is bredero2018.nl. Dat is een verkiezing van de mooiste zin, geloof ik, van Bredero. Ja. En er is een Bredero-blog. Daar kan Bredero en ik, daar kunnen we aan meedoen. Kan iedereen aan meedoen, hè? Iedereen kan dat meedoen. Nelke Noordervliet is de trekker van die rubriek. Die heeft gisteren de blog geopend met ja. het feit dat zij in hetzelfde huis als Bredero heeft gewoond. En zij gaat hem in de loop van dit voorjaar steeds ondervragen op stukken in de stad. Ja, ja. Over We, zijn leven, over ja. zijn werk. Ja, mevrouw van Geemert, dit was een erg kort gesprek. Ma mag, mag ik u uit, uh, uitnodigen voor een wat langer gesprek in de taalstaat over Bredero? Prima, en dan gaan we het hebben over de Big bredero Battle bijvoorbeeld. De grote wedstrijd om Bredero zelf te bewerken. Ja. U vindt uh, alles op de site daarover. Ik, ja, ik ben nu al heel nieuwsgierig naar die battle. Ik, ik, ik dank u wel en uh, we spreken elkaar binnenkort. Mevrouw van Gemert. De taal in de zaterdagkranten. Hij houdt ze allemaal tegen het licht. en ziet de taalparels er doorheen. Een aangename bezigheid voor uh, taalstaatredacteur Lennart van Dijk. Lennart, wat ben je tegengekomen in de zaterdagkranten. Nou, in de kranten aandacht voor Agda en de Munich. horen ze net nog in onze eigen openingstune. Groot nieuws. Nee hoor, ze komen niet bij elkaar. Oh, dat nee, nee, nee, nee. Akda staat in het NRC en zegt ja. dat er drie keer meer uit zijn carrière is gekomen dan hij verwacht had. En de Munich laat in het AD weten dat hij op zoek is naar wat hij nou eigenlijk zelf heeft te vertellen. Zonder Thomas dus. In het AD filosofeert thrillerschrijver Thomas Ross over de moordpoging op de Russische ex-dubbelspion Sergei Skripal. Hij noemt de poging het klassieke handwerk in een tijd van hacken en gps-tracken. In trouw aandacht voor een uitspraak van het Europees Hof. Dat bepaalde namelijk dat de Spaanse restaurantketen La Mafia Se Sienta a la Mesa... dat betekent de maffia zit aan tafel, een andere naam moet kiezen. Verheerlijking van de criminele organisatie strijdt volgens het vonnis met de waarde van de EU... En verder kwam ik nog bijzondere woorden tegen als raaprobots... die kunnen worden ingezet om zwerfafval op te rapen. En een lezer vraagt zich in de brievenrubriek af... of bij een slaaponderzoek al die snoertjes en sensoren... die op de patiënt worden geplakt... wel goed zijn voor de zo gepropageerde slaaphygiëne. NSC Handelsblad schrijft over holoten. Dat zijn de belangstellenden voor de rechtszaak tegen Willem Holleder. En dat zijn er nogal wat. En holoten is natuurlijk weer een variant op de moloten, Volgens van wie is de mol? In de Telegraaf word jij Frits Hoeder van het Nederlands genoemd... in een artikel over oh ja. Engels sprekende bediening in de horeca. Goed. Als een ober zijn uitleg in het Engels geeft... dan vergaat me de etelus bijna, zeg jij. Maar volgens de cafés en de restaurants is het noodzaak... want het lost een personeelstekort op. Een mooie kop kwam ik ook nog tegen in de Telegraaf. Niet de dood, maar de gladiolen. En het goud. En dat gaat over de tweede gouden medaille voor paralympier Bibian Menthol... die negen keer kanker overleefde. In de Volkskrant vraagt oud-VVD-politicus Frits Bolkenstein, 84 jaar inmiddels zich af wie is de leider van de PvdA. er schijnt elke keer dat hij voor de interruptiemicrofoon staat... is het of hij, of hij in huilen gaat uitbarsten, zegt Bolkestein. In het magazine een taalinteressant interview met Marieke Derksen. Dat is de dochter van Johan Derksen. Zij is de succesvolste sportboekenuitgever van Nederland... met boeken over René van der Gijp, Thomas Dekker en Wim Kieft. Volgens Johan heeft zijn dochter net als hij een bek als een scheermes. Dat valt in het interview wel mee, maar creatief is ze wel... Ik woon in een ik-word-niet-volwassen-huis. En over vrouw in een mannenwereld, zegt ze... er werken toch ook heel weinig mannen bij Vook en de L. Daar hoor je niemand over. Ja, heeft ze gelijk in. Hartelijk dank, Lennart. Dit is De Taalstaat. Wij vertellen hoe het met de taal gaat. Aard Paardenkoper is gemeenteraadslid in Leidsendam-Voorburg... voor het CDA, maar hij is bovendien communicatie-expert. Zo onderzoekt hij hoe politieke partijen en politici... hun contact met de kiezer kunnen versterken. Dat doet hij onder meer door uit te vinden... welke slogans het beste zullen aanslaan... bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Aard Paardenkoper is 51 jaar, politicoloog... en zoon van de in 2013 overleden PC-Paardenkoper. Een taalkundige die de syntaxis van het standaard Nederlands... ...heeft beschreven. Dag goede Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, eerst maar eens de kussens. Jan Wolkers, Willem Elschot en Multatudi. Welk kussen past het beste bij u? Jan Wolkers, de meest recente. En hij spreekt met meest aan omdat hij het dikst bij het gewone volk staat. Voor zover het gewone volk bestaat, zit Jan Wolkers daar dichtst dikst bij. Ja. Was het ook een schrijver waar uw vader van hield? Weet ik niet. Er zat een kloof tussen mij en mijn vader. Ik werd geboren op zijn 47e... En na tien jaar gingen mijn ouders uit elkaar. Dus ik heb maar een deel van mijn jonge leven meegemaakt. En pas later heb ik hem weer wat verder leren kennen. Ja, dus maar nooit in literatuur opzicht. Altijd in politiek opzicht en een beetje abn syntaxis Ja, dus u heeft wel een beetje zijn, zijn taalmethode leren kennen. Want hij is, hij is zeer belangrijk geweest voor het onderwijs. Hè? Absoluut. Uh, ik zat op een Brabantse school, geborgengetogen in Eindhoven. Ja. Daar was zijn lesmethode was standaard. Sterker nog, op mijn kamer, op mijn kinderkamer... stonden stapels boeken die voor andere Brabantse scholen waren bedoeld. Ja. Maar die hij nog niet had verkocht. Hij kreeg ze namelijk ook niet gedrukt. Hij heeft zijn eigen beheer uitgegeven. En totdat hij die had uh, uh, weten te slijten aan scholen... stonden die mede op mijn kamer. En wat vond u zelf van zijn methode? Ja, zijn methode werd, uh, door de, ja, werd op ons getest. Ik ben uit een gezin van vier kinderen. Ja. Dus voordat hij dat opschreef in een boek... Uh, pakt hij één of twee uh, kinderen beter, Ik zeg maar even wat plastisch. Ja. En hij testte dat gewoon op ons uit. Ja. Nou weet ik niet of wij het goede testmateriaal waren. <laughs> want we hadden genetisch wat voordelen. Dus ik zei altijd van nou ja, dat zegt nog niet alles of wij nee, het kunnen. Nee, nee. Maar ik vond het wel heel erg leuk om te doen. En ik kwam zelfs in de middelbare school op een gegeven moment... op een moment dat de leraar aan mij vroeg hoe het moest... in plaats van andersom... Dat is leuk. Uh, ja, even, even voor de mensen die de methode paardenkoper nooit hebben gehad. Of misschien no zelfs <kijkt> nog nooit van de naam hebben gehoord. Wat ik me nauwelijks kan voorstellen. Maar is, hij, hij is de man die uh, het ontleden wat makkelijker maakte. Door uh, ja, de verschillende onderdelen van de zin uh, met tekens uh, aan te geven. Hè? Dus ja. onderwerp persoonsvorm tussen haakjes. En dan uh, namelijk gezichten met een streep eronder. Bijwoordelijke bepalingen gestreept met tweeën. Ja, ik, vind, ja. Ik, ik heb ermee gewerkt. Dus ik, ik weet het nog heel goed. Ik vond het heel, heel handig toen ik voor de klas stond. Nu... nu nu uh, bent u geen Nederlands gaan studeren. U nee. heeft politicologie uh, uh, gestudeerd. Ja. Uh, ooit overwogen om uh, in de voetsporen van uw vader te treden? Nee. Helaas. En tot groot verdriet van mijn vader... Ja, ...kozen alle vier kinderen ook voor een andere studierichting. Ja? Zowel mijn vader als moeder hadden het leuk vonden. Met name mijn vader had het leuk gevonden, als één van de vier op zijn minst Nederlands had gestudeerd. Maar iedereen verdween in een andere richting. En misschien is dat ook maar goed ook. Want ieder kind moet ook weer uit de voetsporen van zijn ouders treden. Ja. En weer nieuwe voetsporen gaan maken in deze wereld. Ja, maar nu bent u communicatie-expert. Dus u bent wel een hm. beetje weer terug bij de taal eigenlijk. Hè? Ja, die taalgevoeligheid is altijd gebleven. En wat dat betreft ben ik dat pas een jaar of vier, vijf geleden... toen ik uh, zelfstandig ondernemer werd, ja. ben ik dat weer verder gaan uittesten. Ik weet nog goed, bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014... was ik samen met een collega van mij, Niels Loeven van How About You... waren we alle uitingen aan het analyseren van politici in die campagne. Ja. en Het was fascinerend om dat te kunnen volgen. En wat heeft dat opgeleverd? Het leverde een tweetal boodschappen op, een tweetal conclusies leverde dat op. A, we konden zien dat hoezeer je ook een verschillende gemeentescampagne voert... de partijen hadden wel allemaal een eigen signatuur. Dus D66, Onderwijs, de Partij van de Arbeid voor de Zorg... VVD of Financiën en Autoverkeer. Dus ook de grote landelijke thema's? De grote landelijke en regionale lokale thema's kwamen bij elkaar in een soort van woordwolk. Dat kun je zo voor je zien. Een woordwolk? Je, woordwolk, je plot, de miljoenen uitingen van politici plot je op woordwolken. Dat gebeurt via een geautomatiseerd systeem, een online monitor. Ja. En dan geef je iedere politicus geef je een stikkertje. D66 geeft jou wat stickertje. D66 VVD, PvdA, CDA. En volgens kun je per partij, kun je zien, ongeacht waar iemand campagne voert, hoe al die raadsleden en al die wethouders samen praten over hun gemeente. Dat was toen en Toen komen het... daar rode draden ja, ja, uit. Hun, dat... Een signatuur komt eruit. Juist. Dat was in 2014. Ja. En, en doet u dat dit jaar weer? Dit jaar ga ik dat doen. Dat staat voor de komende dagen op het programma. Omdat je ziet, naarmate de verkiezingen dichterbij komen... wordt het gekwetten van politici steeds intenser. Ja. En het zakt ook enorm weer in elkaar na 21 maart. Ja, dus u bent nu bezig met het maken van woordwolken? Ja, omdat die dus... woordwolken aangeven... welke kernwaarden en thema's partijen willen claimen... Ja, ja. Um, Heel uh, uh, voor burgemeesters trouwens, dat is een hele interessante. Ja, ja, ja, ja. Over ja, ja. Uh, uh, u onderzoekt hoe het beter zou kunnen. En u bent u zelf uh, uh, actief in de in de gemeentepolitiek, hè, in mm. in voor. Heeft u daar zelf, weet u nou zelf hoe een goede slogan uh, dan moet luiden? Heeft u heeft u het ei van Columbus ontdekt? Nee, ik denk niet dat we die pretentie moeten hebben. Maar je kunt wel zeggen, vanuit onze eigen politieke bubbel verzinnen we een aantal slogans. Ja. En dat, dat past dan het dichtst bij onze signatuur. En die Volk gaat u gaan we onderzoeken? Hè? Ja, en dat gaan we onderzoeken bij groepjes mensen... die juist wat verder van ons vandaan staan. Die niet in onze bubbel zitten, maar in het bubbel van de gewone man. En daar leg je die slogans aan voor. Wat voor zo slogan heeft u bijvoorbeeld voorgelegd aan zo'n groep? Om een paar te noemen, we ja. hebben een paar slogans gebruikt... als uh, echte inspraak door inwoners... in plaats van meepraten over de vorm. We hadden een gemeentebestuur wat, wat meer op afstand stond van de inwoners. Ja. Of liever een echt dialoog, dan luisteren voor de vorm. En dit soort varianten legden we voor. Ja. En op een gegeven moment kwam uit die focusgroepen... neem mensen gewoon serieus. Mensen gewoon serieus nemen. Het was korter, krachtiger... En het was meer gewone mensentaal. Aha, dus... dus pas na drie van dit soort focusgroepen... tussen aanhalingstekens kregen we door... dat de door ons bedachte uh, slogans in die campagnetop... helemaal niet de beste waren. Nee. En dat we uiteindelijk naar een andere toe moesten... om de boodschap zo te vervatten dat je zegt... dit is de kern. Ja, Maar nu zijn al die slogans... ik heb er natuurlijk de afgelopen weken ook op gelet... ik vind ze allemaal zo hetzelfde. Ik vind ze allemaal zo leeg. Ik vind ze allemaal zo, ja, zo bedacht... Ik mis een beetje de passie van de echte politicus daarin. Met al, hmm. met al deze onderzoeken sla je dat misschien ook wat dood. Of, of, of vergis ik me daarin? Of ben ik nu een, een uit de tijd geraakt warhoofd... die, <lacht> uh, die, die iets, iets vertelt over, over zijn eigen politieke gevoel? Als ik je zo hoor, doe je dat zeker. Ja. Niet, niet het, de, het deel Terwacht. over verwacht, maar wel over je eigen gevoel, denk ik zo. Ja, ja. Uh, het was heel grappig. Op weg naartoe was ik samen ja. met mijn collega en buddy uh, Joost de Witte. Ja. Samen met hem voer ik campagne lijns aan Voorburg. Ja. Reden wij door allerlei dorpen, ook door Bergen Noord-Holland. Ja. En het gros van die slogans spreekt ons ook niet aan. Maar je hebt er enkele die eruit springen waarvan je zegt: Hé, hey, dit bevat niet alleen maar samen voor, ik noem wat, Bergen Noord-Holland of Leids dan voor. Maar wat, wat maar sport, inhoud? Wat, wat, ja, precies, de inhoud. Er zijn er twee typen die mij aanspreken... Ja. Uh, die ons ook aanspraken. Was of met inhoud, dat je zegt van hier moet bijvoorbeeld een nieuwe brug worden gelegd in Hilversum. Ja. Uh, die brug gaat er komen, uh, gewoon doen. Even à la VVD, zeg maar eventjes. Of je zegt van: Mensen hebben nog geen keuze gemaakt. En dan was er één slogan in Bergen die me aansprak en die zei: Durf te kiezen. Dan heb je nog geen keuze bepaald. Maar die brengt je in ieder geval tot dat moment in je, in je brein. Want hier gaat het ook om breinwetenschap. Dat je zegt mm. van, ik snap dat je nog voor een keuze moet staan. Durf te kiezen. Wij vragen je om die keuze te maken. Dat Is kiezen aan. een beter woord dan stemmen? Ja, want stemmen uh, zegt eigenlijk al dat je je keuze bepaald hebt. Terwijl zo'n 40% van de mensen op dit moment nog een keuze moet bepalen. Ja. Zelfs zo'n 10% doet pas op de laatste dag. Dus als je net zoals veel burgemeesters zegt van, ga stemmen, aansporing. Dan is dat bijna de verkeerde woordkeuze. Je moet iets met kiezen doen. Een kieshulp is ook al beter dan een stemhulp, om het maar even heel plat te zeggen. Ja, maar dit geldt natuurlijk niet voor, voor het CDA alleen, waarvan nu Dat geldt voor alle partijen. Dit Absoluut. Is, ja, Absoluut. dit zouden ze zich ter harte moeten nemen. Ja, en test zelf ook uit. Je hoeft alleen maar een, een drietal groepjes van een man of zeven bij elkaar te roepen. Hè. Drie keer zeven is twintig man. Zorg dat ze niet uit je eigen partijkrinken komen, maar juist uit de bevolking. En leg ze een aantal van je zelf gefabriceerde slogans voor. En dan merk je vooral niet in de keuze van deze wel of deze niet. Maar in het gesprek eromheen. wat is de onderbouwing waarom mensen de een aansprekend vinden. Mm -hmm. En de ander niet. Mm -hmm. die merk je heel gauw waar je als partij de plank mislaat en waarom. Ja. En ook de weg weer kan vinden richting een slogan die wel aanspreekt. Ja. liefst met inhoud. Ja. Maar dat is nog een tweede en heel mooi element. Bij de keuze van een slogan of een poster. Hè, zoals we die dus in heel veel dorpen hebben voorbij zien komen. Zitten heel veel lijsttrekkerspartijen met of het moet een hoofd op of er moet een slogan op. Nou, een hoofd spreekt nog minder aan dan een slogan. Omdat het hoofd van de betreffende wethouder of lijsttrekker kent hem meestal niet. Precies, nee. 20% of 10% is van ja. bekend. Dus een slogan dus is dan beter. Dan een slogan die past bij wat er leeft in het dorp. Ja. Ja. Dat ja. laatste moet wel het geval zijn. We hadden een slogan bedacht. Uh, geen tolheffing op de Vlietbrug. Dat is bij ons een issue. Ja. Maar het plan was zo onbekend om dat tol te gaan heffen... dat dat ruksigloos opzij werd uh, geschoven door alle drie de focusgroepen. Dus we hebben hem niet eens gebruikt als poster... Ja, Maar ja. zo kies je dus Inter ook de inhoud. Ja, en en uh, dat moet je ook doen als je de sociale media inzet. Ja, juist. Ja. Want het maakt niet uit of je roept, doet het via borden of via de social media. Ja, ja. U gaat dit onderzoek nog verder uitwerken de komende dagen. Ik ben heel ja. benieuwd ook wat dat oplevert. En u stapt zelf uit de gemeentepolitiek. Hè? Mm -hmm. Klopt. Waarom? Nou, ik heb het twaalf jaar mogen doen. Ja. En ik heb ondertussen een dochtertje van twee erbij. Ik werk ontzettend veel als issue en reputatiemanager in het land. Ja. En dan is het ontzettend lastig om, om half acht weer terug te zijn... in de raadzaal of in de fractiekamer. Dus vandaar dat ik zeg, van als ik mijn energie ergens aan wil geven... dan is het aan mijn uh, werk en aan mijn dochtertje. Ja. En wat gaat u het me meest missen straks? Als u niet meer in de gemeentepolitiek uh, actief bent. De debatten, de spanning, uh, het moment waarop je weet... van hier moet een knoop worden doorgehaald, de linkerkant of de rechterkant. Ja. En dat je niet meer in het centrum staat van dat debat. Dat je niet meer aan de knoppen mag zitten, letterlijk en figuurlijk. Ja. Samen met de 34 andere raadsleiden. Ja. Dat, dat was ook alweer de slogan van de CDA nu in het Voorburg. We zitten in oppositie en onze slogan is anders en beter. Ik dank u wel. De tijd tikt de kippen van de stok. De ruiten. Je je voor en tikt je tegen De tijd tikt je maar wat wijs Tikt je grijs. Tikt je stoer, tikt je verlegen De tijd tikt je leven zo voorbij Tikt je verstopt, tikt je weer vrij De tijd tikt alle leugens waar, Tikt Kees weer klaar, Tikt alles aan elkaar. De tijd tikt tot aan het slot, en als de wereld valt, Dan is de klok. Kapot. Prachtige teksten. Tijd tikt door Herman van Veen. Hij schreef het zelf samen met Erik van der Wurf in 1982. Op uh, 26 mei is er een hommage door het Amsterdams Kleinkunstfestival aan Herman van Veen. Dag mevrouw Pol Diepeveen uit Laagkeppel. Goedemiddag. goedemiddag. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Welk vergeetwoord ja. uh, wilt u weer uh, in omloop brengen? Ik, ik strijd voor het woord onmundig. En dat... In de betekenis van onmundig of onvolwassen. Maar waar komt dat onmundig? Want dat is een, dat is gewoon een, ja. een klinkerverschil. Wat, wat, wat is, hoe, hoe komt dat verschil tot stand dan? Nou ja, dat, uh, dat is mij ook niet duidelijk. Het woord onmundig heb ik opgepakt, omdat het voorkomt op een, op een schilderij, dat hangt op kasteel uh, Roosendaal bij Velp. Daar leid ik als vrijwilliger rond. En het is een, een, een schilderij, een 17e eeuw schilderij van een Janne van Arnhem, die haar de vier kinderen van haar broer Robert en Ermhard van Dort opvangt. En die hebben na haar overlijden zeg maar dat schilderijpostuum voor haar laten maken. En daar is een hele tekst onder, wat eindigt met welkers vier onmundige kinderen en haar goederen, haar welgeborenen... met grote zorg en moeite heeft opgevoed en regeert tot haar welgeboren dood den 12 september 1666... En daar komt dat woord onmundig vandaan. Het betekent onvolwassen. En ik heb vroeger in de Liemers gewoond. En daar gebruikte ik het als een synoniem voor stom en onmundig. Ja. He, als kinderen raar deden, doen ze onmundig. onmundig. Ik woon Nou, Laag ligt net in de achterhoek. Ja. En daar wordt het in overtreffende trap gebruikt. Dat iets, iets is onmundig groot of iets is onmundig veel. Mooi woord, woor, mooi woord mevrouw uh, Pol. Uh, let er goed op. Ons adres voor vergeet worden is taalstaat.caro-ncrv.nl de zoektocht naar de beste leraar Nederlands van Nederland en België 2018. Zoektocht die we ondernemen met onze taal en die gesteund wordt door onderwijsorganisaties in beide landen is alweer in volle gang. Met als resultaat straks op 26 mei de kennismaking met de nieuwe beste leraar Nederlands van Nederland en België. Maar zover is het nog lang niet. Met twee kandidaten hebben we inmiddels kennis gemaakt: Thomas de Bruin uit Ruten en Jan Enkels uit Diest, België. Alle kandidaten worden beoordeeld door onze jury, die bestaat uit Peter Arno Koppen, Trudy Koenen en Frans Daan. Dag Frans Daams. Goedemorgen. Goedemorgen, Frits. We hebben inmiddels twee kandidaten gesproken. Frans, ben je tevreden tot nu toe? Ja, ja, ja. Maar ik ben natuurlijk wel heel erg benieuwd... naar wat, de, wat al die andere kandidaten nog zullen brengen. Uiteraard. Jij luistert mee naar eh, de kandidaat van vandaag. Kandidaat nummer drie is lerares Nederlands... op het Bonifatius College in Utrecht. Haar naam is Karin Echten. Ze staat al zo'n dertig jaar voor de klas. Dag, mevrouw Echten. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. Is er ooit een dag geweest waarop u spijt had... dat u voor de klas bent gaan staan? Nooit. Nooit spijt van gehad? Nee. No nee, serieus. Ja. Nog helemaal nooit. Het is nee. een superbaan. Fijn. Dag Julia Larsson. Uh, je bent 15 jaar, zit in de derde klas van het gymnasium op, die, op dat college. Dit ja. jaar heb je mevrouw echt niet, hè? Helaas. Maar vorig ja, helaas. Maar vorig jaar had je er wel. Kun je uitleggen waarom je mevrouw echt hebt voorgedragen? Nou, ten eerste geeft ze gewoon echt super fijn les. Zoals Pina al zei, het fragment... Um, ze is um, streng, maar dan op een goede manier... En ze legt gewoon zo dingen uit dat je niet eens ezelsbruggetjes nodig hebt om het te begrijpen. Zo. En je mist er dus, begrijp ja, ik? Ja. Heel je erg. hebt nu een andere leerkracht Nederlands. Die is ook goed. Ja, maar, maar minder. Nee, dat niet? <laughs> nee, nee, want nee. anders krijg je last, hè? Aanstaande nee. maandag moet ook niet, hè? Julia. Nee, nee. nee, maar Karin was gewoon heel erg. Naar mijn stijl, denk ik. Ja, ja. Uh, mevrouw Echte, uh, dat is toch een mooi commentaar van een leerling. Want daar doe je het volgens mij ja, het voor voor. fantastisch. Ja, ja, ja, ja, het is um, Heel fijn. Ja, U geeft aan vijf klassen les. Twee, drie en vier gymnasium. Vijf VWO, vijf HAVO. U maakt deel uit van een sectie bestaande uit twaalf docenten. Dat is nogal veel. Ja, is dus zeker. het is een grote school. Uh, kunt u aangeven hoe belangrijk veiligheid voor u is in het onderwijs? Ja, voor mij is dat uh, in de les de start uh, voor leerlingen om te kunnen leren. Het moet eerst uh, ja, veilig of gezellig of hoe dan ook. Maar in ieder geval moet iedereen de ruimte krijgen om te leren. En ja, daarvoor is veiligheid een basis. Wat uh, verstaat, kunt u dat begrip eens iets nader uitleggen? Wat verstaat u daar precies onder? Um, dat leerlingen weten dat ze iedere vraag kunnen stellen... Um, de, want er bestaan geen domme vragen. Uh, dat het ook helemaal niet is als je een keer iets vraagt dat ik al heb uitgelegd. Uh, of dat je dat tien keer vraagt, dat ik het elf keer uitleg. Um, maar dat er ook niet. Uh, dat er geen gedoe is. dat er niemand afgesnauwd wordt. Uh, niet door een medeleerling, niet door mij. Uh, dat soort uh, ja. zaken. Is, is, er, is er in het onderwijs, het middelbaar onderwijs. voldoende aandacht voor de taalkunde? Ik vind van niet. Ik vind. Echt dat we als Nederlanders veel en veel meer aan taalkunde uh, zouden moeten doen. En dat kan ook steeds meer, omdat er heel veel initiatieven zijn die uh, en ons waar, daarbij waar, helpen. Waar, waarom vindt u dat? de taalkunde is een heel groot, breed uh, vakgebied. Uh, ook actueel, als je het hebt over jonge taal of verengelsing. Uh, er zijn leerlingen met uh, uh, opa's en oma's met dementie, bijvoorbeeld. Waarbij de neurolinguïstiek interessant is. Uh, het is een heel, een heel rijk vakgebied dat, dat, uh, te, ja, dat weinig u, aandacht krijgt. Ja, en vindt u het belangrijker dan taalbeheersing? Want daar ligt veel meer de nadruk op. Ja, ik denk dat we... Um, uh, de taalkunde ook, net als de letterkunde... kunnen gebruiken bij de taalbeheersing. Dus laat een leerling een essay schrijven... over drie boeken die hij gelezen heeft. Dan is dat schrijfvaardigheid. Maar ook um, uh, wordt er gelezen. Uh, laat een leerling een presentatie houden... naar aanleiding van een klein taalkundig onderzoek... bijvoorbeeld gebaseerd op uh, de taalkanon. Um, dus dan sla je twee vliegen in één klap. Juist, dus taalkunde en, en, en literatuuronderwijs... als ja, basis voor de taalbeheersing. Precies, dan ja, komt dat vanzelf. Ja, ja. Uh, um, ja, hoe vinden leerlingen dat? Dat u die aandacht aan de, aan de taalkunde bestrekt? Over het algemeen heel leuk. Ja? Ze moeten soms wel even wennen, want taalkunde is natuurlijk soms ook gewoon een uh, conversatie opnemen en daarna moet je turven hoe vaak er eur is gezegd of hoe vaak er een verkleinwoord is gebruikt. Ja, ja. Um, maar als ze dat dan doen en uh, ontdekken, uh, dingen aan taal ontdekken, uh, vinden ze dat meestal heel erg leuk. Bij ja. een profielwerkstuk bijvoorbeeld. Is, uh, heel succesvol. Ja. Over de leerlingen gesproken. Wij vragen dit jaar leerlingen van uh, de scholen een filmpje te maken. Die filmpjes zijn Echt geweldig. Uh, we, ze, uh, we zetten ze in het geheel op uh, nporadio1.nl slash de taalstaat. En dit vertelt de 19-jarige HAVO-leerlinge Pien... Hoe is haar achternaam? Brandenburg. Pien, Pien Brandenburg over de kwaliteit van het onderwijs. Door u, mevrouw Echt. Ik zit nu in mijn examenjaar en het is heel fijn dat mevrouw Echt... Er heel goed ons leert hoe je zo'n tekst um, nou goed leest. Waardoor ik denk dat onze hele klas een hele grote kans heeft... op slagen in Nederlands... Ja. ja, fantastisch. Ik ja. hoop het echt. Dat, dat ze allemaal slagen. Ja, ja, maar ja, volgens, zij twijfelt niet. Ja, ja, ja. Ja, en dit is Merel Niemeijer, collega-docent Nederlands... maar ook oud-leerlinge van oud ja. u. Hè? Ja. Ik ken haar dus al een hele tijd. En um, wat nooit is veranderd, is dat zij altijd hulp biedt... op het moment dat je het nodig hebt als leerling... Maar ook als collega. Ik kan haar zelfs midden in de nacht een mail sturen of een app. Daar kijkt ze niet van op. Dan reageert ze natuurlijk niet meteen midden in de nacht. Maar wel zodra dat mogelijk is. Ja, dus een goede collega ook. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Midden in de nacht, maar... Uh, ja, s ochtends. Dat gebeurt soms. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> Frans <laughs> Daams, emeritus hoogleraar vakdidactiek van het Nederlands van de Universiteit van Antwerpen. Heb je een vraag voor mevrouw Echte? Ja, ik wou eigenlijk vragen, ik vond het heel interessant te horen dat hij wat doet met uh, taalkundige kennis. Ja. Nou wou ik vragen, um, waardoor laat zij zich leiden om tekst te kiezen uh, over taal uh, of over onderwerpen waarbij ze taalkundige kennis wilt, wil combineren uh, of, of uh, onderwerpen waarover de leerlingen dan moeten schrijven in combinatie met taalkundige kennis. Ja, op het moment, um, ik noemde net al de taalkanon... maar je hebt ook uh, neerlandistiek.nl, je hebt de wekelijkse taalpost... met heel veel uh, verwijzingen naar artikelen over allerlei aspecten van taal. Um, het probleem is natuurlijk... Uh, wel soms het niveau. Hè? Welke, in welke klas wil je het hebben over welk onderwerp? en Soms is een tekst juist te moeilijk voor de tweede. Of wil je in de ze aan de orde stellen... waarvoor juist alleen maar weer wat simpelere teksten te vinden zijn. Dus het is niet altijd makkelijk, maar er is wel um, heel erg veel. Uh, Kennislink is ook een... Uh, dus er uh, zijn genoeg bron. bronnen om ja, uit te vind, putten. Vind ja, vind ik echt ja. hoor. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, ik zag een smartboard op het filmpje, mevrouw Echten. Ja. Werkt u daar veel mee? Ja, dat is echt... Uh, ja, Julia, je knikte. Ja, nou, daar legden ze altijd... Zetten ze dan altijd zinnen op, vorig jaar in ieder geval. Ja. Daar zetten ze dan zinnen op. En dan moesten we die met de hele klas gaan ontleden. En um, ja, in het begin zat ik echt van... Wat, wat is dit nou weer? Ja. En we hebben dan op school um, boni Tekens en paardenkoper. Paardenkoper, paardenkoper. Ja. Ja. Kijk, ja. En dan uh, Je ja. ja. vader wordt weer genoemd, ja. hè? Ja. <laughs> ja. <laughs> en daar, um, daarmee moesten we dan de zin gaan ontleden. En in het begin dacht ik echt, nou, misschien maar, ja. maar lek. Ik weet het echt niet. En nu? En naarmate dan dacht ik eigenlijk van. Eigenlijk is dit echt heel makkelijk. Dit valt eigenlijk helemaal niet. Dit is niet Dat zo is moeilijk ge, als lijkt. Het een blijft. geweldig systeem. En ja. heel goed uit te leggen. Hè, ja, ik even. vind het heel prettig, want ja. behalve zinnen kun je ook gewoon hele teksten op het bord zetten. En er alles in doen wat je, wat je ja. in je hoofd doet, kan ik zichtbaar maken op het smartboard. Echt heel prettig. Ja, ja. ja. Sociale media heeft u minder mee. Hè? Uh, nou, mm, nou, nee. Sociale nee. media zijn ook fantastisch. Uh, ja. wat, wat voor taal wordt er gebruikt in WhatsApp? Dat soort zaken. Ik heb ja. zelf ook meer dan genoeg, maar Twitter doe ik dan zelf niet aan, inderdaad. Ja. Um, nou, met mate. Met mate. Niet met in mate. de les vooral. Nee, nee, nee, weg met die dingen <laughs> als ding. ik leuk ben. Ja, ja. Julia heeft ze het goed gedaan. Ik vind het wel wel. Ja, ja. Karen, Echte, <laughs> hartelijk dank dat u er was. Kandidaten kunnen nog gemeld worden op taalstaat ncvnl Alle informatie over de zoektocht vindt u op NPO Radio 1. .nl/slash de taalstaat. En volgende week kandidaat nummer 4.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 En sprankelt en is vol magie. Geen serie, koude woorden, maar een De zijde. Zo heet het nieuwe album van Karin Bloemen. Nederlandse tekst, Koen van Dijk. Muziek van Rick Allison. Ja, een uh, gertje kippenvel van eigenlijk. Zo mooi. Je t'aime. Nog een paar dagen, dan weten de inwoners van de Digitaalstaat... of ze in het sleepnet terecht kunnen komen of niet. Maar nu laat de taal zich nog niet vangen, hè. inwoner van de Digitaalstaat. Vandaag is Martin van der Meulen, promovendus aan de Radboud Universiteit... en schrijver, blogger over taaldag, Martin. Goedemorgen. goedemorgen. onder meer samen met Sterre Leufkens hè, op, op, de, op de blog. De taalpassie van Milfje. Uh, hoe lang woon je al in de Digitaalstaat? Sinds 20 december 2012. Dat weet ik heel precies. En waarom weet je dat zo precies? Ah, dat was de dag dat ik mijn eerste blog op de taalpas van Milfje publiceerde. En oh. dat is ja, je verjaardag, dat vergeet je niet. Oké. Okay. En waar ging die blog over, weet je? Ja, volgens mij ging dat over waar het verschil tussen Kerstmis en Christmas. Dus waarom wij K E R S T zeggen en zij nee. K R. En en en wat was? Ja, dat is. Dus het was uh, eerst werd het dan. Charisma, en ja. toen is die E verschoven. Dat is een bekend uh, taalkundig proces. Ja, ja leuk. Ja. Ja. Uh, waar ben je nog meer te vinden in de digitaal staat? Uh, tegenwoordig ook op mijn eigen website, martenvandermeulen.com. Vooral over mijn eigen promotieonderzoek vertel ja. ik daarover. En uh, ik probeer ook te twitteren tegenwoordig. Ik ja, loop daar een beetje in achter, maar uh, ja, je, je doet wat je kan. En ik schrijf voor neerlandstiek.nl iedere maand een stukje over recent taalkundig onderzoek. Uh, bedoeld voor gebruik in de klas. En uh, ik schrijf nu ook columns voor de website van de Schrijfwijzer... sinds vorige week. Dus je bent buitengewoon aanwezig... Uh, ja, of mensen het lezen is een tweede. Maar ik, ja, ik probeer... Ja, je bent er. Ze kunnen het. Ze kunnen het, ja. Ik ben nu een week bezig met het manco. En ik word er volledig gestoord van. Grote toename van K, uh, apostrof K apostrof T apostrof N in mijn schrijfsels. En laatst droomde ik zelfs over nooit meer de E lezen. S uh, hashtag taal, hashtag manco, hashtag gekkenhuis. Twitter je, uh, twitterde je deze week. Uh, wat is het manco? Het, wat is dat? Het manco is een roman van de Franse schrijver Georges perec waarin en het is helemaal geschreven als lipogram. Dus een lipogram waarin is een, een woord of een zin of zelfs een verhaal waarin één letter ontbreekt. Ja. En in dit geval heeft Perec dus een roman geschreven waar de e niet in voorkomt. En prestatie waar je stel van achterover slaat, ja, eigenlijk. Maar, doe me denken aan de biografie van Jacob van Lennep, want die heeft ook zoiets gedaan. Hè? Ah, is dat, dat zo? Dat, ja, Marita Matthijs heeft erover geschreven. Ah ja. Ja, ja. ja. Uh, ja de, en en daar word je gek. Maar de E is natuurlijk de letter die het meest voorkomt. Ja, precies. Ja, ja dat, ik, ik merkte. En ik kan me niet herinneren dat ik dat ooit eerder met een boek zo sterk heb gehad. Maar dat ik dus bij het schrijven, dat ik dus heel vaak in plaats van het apostrof tegen ging gebruiken, Wat Perk, of in ieder geval de vertaler, ja. ook doet. Ja. En dat is een heel klein dingetje. Maar ja, ik merk wel dat het invloed heeft. Het is een uh, beetje opperlands ook. Hè? Het is, het is het, het, absoluut opperlands. Hu Hugo hu op op hu Brandkostjes ja, ja. die ja. zou zich uh, die, uh, er zeer mee vermaken, ja. denk ik. Ja. Uh, hebben jullie dit al gezien? Ik weet niet eens waar ik moet beginnen qua analyse. Twitterde je, je bij dit filmpje? Hallo meisjes en jongens. Naar aanleiding van het overweldigende succes van onze kruistocht om jongeren naar de stembus te krijgen, krijgen wij nu heel terecht weer heel erg veel belastinggeld om jullie te informeren over dingen die jullie klaarblijkelijk enorm aan het hart gaan. Omdat uh, we allemaal een tijdje meedraaien in Nederland. Ik ben die ding opzet als bloody. Een lesje over de Vaderlandse Constitutie. Welkom bij Beter Ga je Beginnen te gaan Begrijpen de Grondwet. Ja, een serie van zes online filmpjes van Zep TV, waarin jongeren de grondwet uh, wordt uitgelegd. Uh, begin toch maar even met je analyse, als je wil. Uh, ik, ik, ik, verge, ik vergeet de zin. Dus beter ga je beginnen. Dat is zeg maar het eerste blokje. Beter ga je beginnen te gaan begrijpen de grondwet. Juist. Uh, dat beter aan het begin, dat los beter aan het begin... Ja. dat ken ik... Ook van, uh, van vroeger, zeg maar. Dus ja. uh, als je zegt... Uh, uh, beter gaan we nu naar huis... of uh, uh, beter gaan we hier weg, of zoiets. Dus die structuur, oké. Okay. En dan beter gaan we beginnen te gaan begrijpen... de grondwet. Dus ja, ik... Dit lijkt me iets voor de taalprof. Want ik kan er echt geen chocolade van maken. Nee, dat, nee, nee. Uh, wat er precies mee bedoeld wordt. Nou en ja, ik snap, ik, dat ik snap, snap je wat er bedoeld wel. wordt. Maar ja. de, de zinstructuur, ja. wat er wel en niet mist. en Ik, ik mis een om te gaan begrijpen. Maar, de, de, of, maar dit helpt niet om jongeren te interesseren voor... Ja, misschien dat jongeren nu denken van dit, zelfs de grondwet is hip. Dit is, maar ik, ik, ja, ik, niet, ik spreek niet zo heel veel jongeren, maar als die deze constructie gebruiken... dan is dat nieuw voor mij. Ja, misschien, misschien helpt het. Dan had je deze week nieuws voor je volgers op Twitter. Eindelijk nieuws over mijn geheime project. Uh, ik schrijf twee vloek. Boeken. Samen met megacollega's Willem, Robbe en Fieke komen in september uit bij Lano op koffietafelformaat. Wat is dat ook alweer? Koffietafelformaat? Ja, ik, ik denk al aan van die tasjes, van die kunstboeken. Dus dat oh, is okay. zeg maar zo, ja, een beetje. Het ik, ik is een beetje uh, mooi, mooi bijliggen te liggen. Precies, ja. En, dat ja. Is, uh, ja. Uh, uh, en waarom was het een geheim project? Ja, ik, uh, dat, dat was een beetje koketeren, maar we, ik ben uiteindelijk, of ik ben in uh, september al een keer naar Antwerpen geweest om te overleggen. Ja. Maar toen was het allemaal nog niet zeker en er moesten nog contacten worden getekend en de vorm moest nog over worden gepraat. Ah. Dus ik heb daar toen een keer iets over gezegd. Maar je durfde, je durfde wel vooruit te komen dat je over vloeken. Oh, ja hoor. Ja, nou, ja, ja. Ik, ja waarom dat... fascineert je dat zo? Ja, ik, ik denk dat het komt. Sowieso, ik kom, ik kom uit Den Haag en daar zijn bepaalde vloeken best wel een, een, een deel van, uh, ja, van het sociale leven. Welke? Uh, en nou, kanker bijvoorbeeld. Kanker. Uh, als je bij ADO op de tribune staat... dat zijn krasse, krasse ja? dingen die je daarmee maakt. Ja, ja. Ja, ja. En daar, daar sta je ook op de tribune bij ADO? Nou, al een tijdje niet meer, maar vroeger wel eens. En dan uh, sta je ook op de familietribune... en dan staat er een man naast je... die begint minuut één tegen de scheidsrechter. Kankerleier. En dat, dat stopt eigenlijk niet. Nee. Nu uh, heb ik me daar wel aan ontworsteld. Dus, uh, maar het is wel... Ja, ik vind, Het is zo'n fascinerend stukje taal. Mensen worden er heel boos over. Ja. Uh, maar het, is toch ook, ja, het heeft ook wel invloed... bijvoorbeeld op je beleving van pijn... weten we inmiddels. Um, ja, er, is, er is ontzettend veel over te zeggen. En dit boek is ook... visueel heel, uh, ja. uh, heel mooi... Nou, er zijn ja, twee boeken, hè? Twee boeken. Eén, één ja, Lano uh, heeft dat met de Atlas ja. van Nederlands ja, ook gedaan. Ja, klopt. Standaard Nederlands uh, ja. in het Vlaams en ja. in het uh, ja. Nederlands. En ik denk dat ze, dat, dat blijkbaar werkte. Maar vloeken ze in Vlaanderen dan anders... Uh, zijn dat andere woorden ja. dan in Nederland? Ja, dus bijvoorbeeld die ziektes... waar wij in Nederland zo onbekend staan... doen ja. ze minder in Vlaanderen. Ja. Uh, maar ze gebruiken bijvoorbeeld ook wel nog capuul. Nou, dat zou, dat zou ik een, uh, iemand uit, uit, uit Holland nooit horen zeggen. Nee. Nee. Ja. ja, nu. Nu, bij ja. deze. Ja. <laughs> Het theoretisch uitgangspunt over taaladvies, variatie wordt structureel onderdrukt. Is dat echt zo? Niet altijd laat mijn onderzoek zien, maar wel verreweg in de meeste gevallen hashtag taal, hashtag gaaladvies. Gaat jouw promotieonderzoek daarover? Ja, over, over taaladvies ja. en over hoe dat werkt. Ja, mijn ja. promotieonderzoek, ik doe onderzoek naar de relaties tussen taaladvies en taalgebruik. Ja. Dus is taaladvies gebaseerd op taalgebruik? Verandert taaladvies taalgebruik? Dus als een vorm wordt afgekeurd, hoor je die dan minder? En zo ja, wanneer, onder welke omstandigheden? Maar je kunt je afvragen hoe dwingend uh, taaladvies is... en uh, uh, wie de afzender is, hè? Ja, nou, dat, dat wisselt heel sterk. Dus de afzender kan uh, een journalist zijn... Mm -hmm. of een taalprofessional, wat dat tegenwoordig... Noem uh, eens een voorbeeld van, van wat, wat een taaladvies is geweest... en dat onze taal blijvend heeft veranderd. Nou ja, dat, is, dat weten we eigenlijk niet zo goed, want dat is precies waar mijn onderzoek over gaat. Maar bijvoorbeeld. Wat denk je? Uh, nou, ik denk dat bijvoorbeeld uh, taaladvies over omdat en door dat. Uh, dat, dat, wordt, dat is nu echt een, een onderdeel van taaladvies geworden. Ieder boekje noemt het. En. De vraag is of toen dat werd geïntroduceerd, zeg maar halfweg 19e eeuw... of dat onderscheid toen wel zo streng werd gemaakt door wat sommige de, wat mensen. Wat is het nu... onderscheid nu tussen omdat ja, en door dat? Het ene is redengevend en het andere oorzaakgevend. Wat is redengevend? Dat is een goede vraag. Het is dus, dus de, de redengevende. Ik haal ze altijd door elkaar, dus misschien noem ik ze nu precies andersom. Maar de ene is, ik, uh, hij komt niet omdat hij ziek is. En ik word nat doordat het regent. Of precies andersom. Ja. Ja, ja. ja, ja ik, vind het, ik vind het ook complex. Zeg, maar hoe ik gaat het met mee. dat proefschrift eigenlijk? Nou, ik ben tot nu toe uh, <laughs> lekker bezig. Ik heb nu taaladvies in de 20e eeuw in kaart gebracht. Okay. Het zijn iets van 6000 items of zo. 6000? Ja, en dat is ja. nog maar een klein stukje. Ja, ik heb 130 publicaties van alles. Ja, want wij hebben de taaladviesdienst natuurlijk zometeen weer op bezoek ja. van uh, onze taal. Uh, die, die, dat is meer verklarend natuurlijk. Hè? Dat is... Uh, uh, zij leggen uit hoe bepaalde zaken zitten. Ja, maar de... dat is ook sturend. Dus. Ja, kijk, dat, dat sturende dat zit natuurlijk alleen al in het feit... als je advies over iets geeft, hoe genuanceerd ja. je dat ook doet. Dus ja. la, laat ik vooropstellen dat dat verder prima is. Ik doe geen uitspraak over of ik dat wel of niet goed vind. Maar dus vanuit de theorie ja. zegt men... Standardisatie, taalstandaardtaal. Ja. Er is variatie. Sommige mensen zeggen groter als, andere zeggen groter dan. En wat taaladvies doet, is ze zeggen: we kiezen een van de ja. vormen. Wie moeten we volgen in de digitaal staat? Uh, uh, nou, ik, uh, je hebt een, een Twitter-account, het heet Pentametron. Ja. En die heeft een uh, automatisch uh, script om. Jambische pentameter-tweets te pakken. Dus papam, papam, papam, papam, papam. papam. Dan gaan we pam pam pam, pam, pam, pam, pam, volgen. Martin van der Meulen, goed dat je er was. Graag gedaan. Dankjewel. Tot zover het eerste uur. Tot zo. Fijn NPO Radio 1. Landgenoten. Hier dr Kelder Kool. Onze natie wordt verscheurd door ruzietjes over topsalarissen, vrouwen aan de top en het referendum van volgende week over de zogenaamde Sleepwet.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 Gozens, meubels met liefde en plezier. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op speksevers.nl slash mythes. Komt mij naar buiten. Komt mee naar buiten. Wij zijn namelijk van Tuinadviseurscentrum Jacobs FNS... en wij wilden nu vragen of de tuin al winterklaar is gemaakt. De heren van Koten en de Bie zijn natuurlijk helemaal klaar voor de boekenweek. Vanavond half negen, VPRO-NPO2, van Koten en de Bie. Scheurgras. We'll